3 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De NS stelt de Italiaanse fabrikant van de FIRA... aansprakelijk voor de problemen met de hoge snelheidstrein. De FIRA tussen Amsterdam en Brussel gaat pas weer rijden... als alle problemen met de trein zijn opgelost. De afgelopen dagen is volgens de spoorwegen duidelijk geworden... dat de treinen niet bestand zijn tegen winterse omstandigheden. Volgens de Belgische krant De Standaard... kunnen de NS en de Belgische NMBS... door een clausule in het contract met de fabrikant... Maximaal 70 miljoen euro aan schadeclaims indienen, terwijl één VIRA 21 miljoen euro kost. Van de 16 bestelde VIRA-treinen zijn er in, ne in Nederland 9 afgeleverd. De nog niet geleverde treinen worden pas afgenomen als de problemen zijn opgelost, zegt de NS. Reizigersorganisatie Rover wil dat de Thalys wordt opengesteld voor VIRA-reizigers die nu gedupeerd zijn. De Thalys rijdt over hetzelfde traject en rijdt volgens Rover wel gewoon op tijd. De Nederlandse zorgautoriteit gaat praten met artsen en ziekenhuizen... over torenhoge rekeningen voor eenvoudige ingrepen. Zo stuurde een KNO-arts van het ziekenhuis in Terneuzen... een rekening van meer dan 1000 euro voor het weghalen van oorsmeer. De verzekeraar vergoedde de rekening zonder verder informatie in te winnen. Het schoonmaken van oren door een specialist kost gewoonlijk 110 euro... en bij de huisarts een tientje. De zorgautoriteit gaat nu gesprekken voeren... ook met verzekeraars en brancheorganisaties.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 Het weer in het noorden kans wat zon, verder bewolkt. Het vriest ongeveer 3 graden, maar door de oostenwind voelt het kouder aan. Morgen vanuit het zuiden sneeuw en in het zuidoosten dan kans op ijzel. Dit was het NOS-journaal. Hallo, ik ben jean Paul, zakelijk specialist van Vodafone voor ZZP'ers en MKB'ers. En u vindt mij in Amsterdam. Weet u in de buurt?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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, Opium vanuit de Amstel Foyer in Carré. We zitten hier, ik zit hier met, met drie gasten aan tafel nu. Uh, Guido van Driel, heeft een film gemaakt. De wederopstanding van een klootzak. Die film die gaat in Rotterdam op het filmfestival in première. Maar bijzonder is, het is niet de publieksopening. Het is voor de genodigden, toch? Ja, maar waarom is dat onderscheid gemaakt? Dat weet ik echt niet. Dat weet je niet. Nee. Daar, ga, daar ga je niet over. Nee, Misschien niet weet over. mijn tweede gast dat de Daana Linse ja, filmdeskundige bij uitstek. Weet jij waarom dat is? Volgens mij omdat die genodigden die kunnen echt de kunst hebben. En dat publiek wil uh, <laughs> ja. enorm. Uh, nee hoor. Ik, er, is, er is altijd een soort verschil. Publiek krijgt meestal een voorpremière van een film. En de genodigden die krijgen iets uh, wat een wereldpremière is. Okay. Dus... Zo werkt dat. Dat is nu het geval. Ja. Ook aan tafel uh, uh, Jan Rudolf de Lorm. Hij is directeur van het Singenmuseum in Laren. En daar gaat een bijzondere tentoonstelling uh, van Cobra tot Dumas-collectie. De Heus Zomer. Um, even, even, ja, even heel kort. De Heus Zomer. Wie is de Heus Zomer? Wie zijn de Heus Zomer? Dat zijn uh, die hoeren tot de belangrijkste verzamelaars van kunst in Nederland. Alleen niemand kent ze nog als zodanig. Mm -hmm. En dat gaan wij nu veranderen. Daar komt verandering in. Ja. Goed, we hebben het er straks over. Eerst gaan we even bellen met uh, Eilat. Dat is, ligt in Israël. De meest uh, succesvolle ten noord saxofonist van Nederland, Jurie Honing... die uh, wordt geïntimideerd door pro-Palestijnse organisaties. Hij treedt op in Eilat. Daar is een uh, Red Sea Jazz Festival uh, bezig. En uh, uh, ja, de, de, de, de aanhangers van de, de Palestijnse zaak die zijn daar niet blij mee. Jurie, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Wat heb je over je heen uh, afgeroepen, zeg? Ja, dat zag ik ook even niet aankomen. Ik, uh, ik wist niet dat ik zo'n target was voor, de, voor dat soort groeperingen. Mm -hmm. en al helemaal niet gezien het feit dat ik uh, al 15 jaar lang... een land spreek voor de Arabische wereld. Ja. Dus dat kwam als een onaangename verrassing. Maar je hoort dan niet uh, in Israël te spelen? Nou ja, het gaat nog veel verder dan dat. Ik word al vier weken gestalkt door een twaalf, 13-tal organisaties. Uh, via Facebook, Twitter e-mail, maar ook al mijn de mensen met die ik werk, die worden gebeld, gemeld en getwitterd. En zelfs vrienden in het Midden-Oosten, in Amerika, in Australië die worden uh, gestalkt. Al met het verzoek dat ik uh, uh, de concerten hier in Israël niet zou moeten doen en dat het zou moeten boycotten. Yeah. But, but, but, en dat is natuurlijk... Uh, yeah. Uh, nou, dat is een vreemde zaak, want ik, ik heb uh, meerdere malen in Palestijnse vluchtelingenkampen gespeeld. Uh, waaronder in Syrië, wat overigens een half jaar geleden nog door de Syrische overheid is platgebombardeerd. Met, met, met andere woorden, je, je, je bestaat uh, boven de politiek, althans je, je kiest geen partij als dat als als al nodig zou zijn. In deze. Geen partij en dat heb ik ook nooit gedaan nee. vanaf het begin niet. Ik weet dat ik, mijn samenwerking met de Arabieren begon de dag na 9-11. Mm -hmm. En toen ging de hele dag mijn telefoon in Nederland met het verzoek. Van zou je dat dan nou wel doen? Want uh, nou, het was een enorme angst voor islam en voor, voor de Arabische golf. En uh, toen zei ik: van het is juist een reden om het wel te doen. Uh, en dit, is, dit zie ik eigenlijk in hetzelfde verband. Het is, ik, ik zou als kunstenaar vrij moeten zijn om me daar te bewegen waar ik wil. En als het gaat om het schenden van mensenrechten, en als ik me dat zou moeten aantrekken. Als, uh, als eikpunt, of ik ergens wel het niet kan spelen, dan kan ik Noord-West-Europa niet meer uit. Nee. Is, is er ook sprake van, uh, van daadwerkelijke bedreiging of zijn het alleen maar woorden? Nou, het is wel naar, kan ik je vertellen. Het heeft me in ieder geval één zeer dierbare vriendschap gekost, namelijk die met zangeres Rima Schrijs, die ik al 15 jaar ken. Die woont in Beirut. En, uh, daar heb ik een groep mee, daar toeren we veel mee. Daar heb ik ook heel veel mee getoerd in het Midden-Oosten, maar ook in het Nederland. En doordat het zo openbaar is geworden, ook hier in het Midden-Oosten... dat ik nu in Israël speel, ja. kan zij niet meer met mij spelen. Want dan helpt ze met de vijand. Jongen, jongen. Het gaat wel ver, zeg. Het gaat veel te ver. En het is ook, ik, ik word gewoon... Het is harassment, zeg maar. Ik word ge, uh, gebruikt als, uh, als een, als een uh, loket voor een politiek pamflet... van een paar organisaties die in mijn optiek hun huiswerk onvoldoende hebben gedaan. Want ook als je naar de geschiedenis kijkt van de Palestijnen in dit gebied... want daar gaat het over is die, uh, die vermeende solidariteit vanuit de Arabische wereld, die is mm -hmm. Ik heb er geen ander woord voor. Ik bedoel, de Libanezen, waar het hier over gaat... die hebben de Palestijnen de grens overgejaagd eind jaren 70. En vervolgens heeft koning Hussein van Jordanië er een paar bommen op laten gooien. Ja, dus du duidelijk dat je wel uh, weet waar je, waar je over praat in ieder geval. Uh, uh, de, door wel te gaan, uh, heb je daarmee toch uh, een, duidelijk een gebaar willen maken? Van, jongens, ik trek hier absoluut niets van aan. Uh, ja, nou, nou geen gebaar. Dat is gewoon een principe kwestie voor hmm. mij. Ik vind niet dat kleine politieke splinterpartijtjes of andere alternatieve organisaties het recht hebben... ...mij te vertellen wat ik wel of niet moet doen. Ja. Nou, uh, even... Dat bepaal ik zelf. Ja. Ik zag ook dat het, het Palestina-comité uh, op de site uh, roept ook op uh, via een petitie om uh, toch... Uh, dat heeft nu weinig zin, meer natuurlijk, want je bent er ja. al, om uh, ja. jou te bewegen om toch vooral niet te gaan. Ja, het is, gewoon, het is niet consequent. Dan moet je dat ook doen als ik een concert geef in China, hmm. of in Colombia, of in Amerika, of in, weet ik wel, in Afrika ergens. Ik bedoel, er worden overal ter mensenrechten geschonden. En dat betekent niet dat ik daarvoor ben. Ik ben daar hardgrondig tegen. En dat ik hier in Israël speel, zegt niet dat ik voor de, de, de situatie in Gaza ben. Het betekent ook niet dat ik zionist ben. Hmm. Daar heeft het allemaal helemaal niets mee te maken. Ik, ik vind alleen dat er is ook een groot deel van de Israëlische bevolking die helemaal niet achter de huidige overheid staat. Uh, zoals ik ook niet achter de overheid sta in Syrië, in Libanon, Egypte of, of Iran, waar ik ook allemaal gespeeld heb. Ja, ja muziek staat dus volgens jou boven, uh, is boven politiek verheven. Is, is dat niet een heel naïef standpunt ook? Dat kan tegenwoordig toch helemaal niet meer? Ofwel? Nou ja, kijk, op het moment dat je je laat vertellen... Door, door, door derde partijen waar je wel of niet mag gaan... dan is het en snel zoeken. Hmm. Er is overal wel een politiek probleem. En hmm. er zijn overal organisaties. Dus als je daar naartoe toe gaat geven, kan je geen kant meer op. Ja. En dan laat je je leven leiden door, door andere mensen in plaats van... volgens mij moet je dat zelf beslissen. Ja. Staan er uh, voor binnenkort nog meer buitenlandse reizen op het programma? Uh, Turkije is de volgende bestemming. Oei. Uh, tja, dat is weer eens wat anders. <lacht> Okay. Ja, wij maakt het allemaal niet uit. Nee, We zijn allemaal ik. mensen. En uh, de mensen zijn ook overal hetzelfde. dus het, is, het zijn overheden die zich misdragen. En niet uh, de bevolking zelf. Ik wens je veel plezier op het Red Sea Jazz Festival. Uh, Dank je ja De mensen die daar gaan kijken. Uh, ook heel veel plezier gewenst. Dat was Juri uh, Honing in Eilat. Wa uh, ze waren de afgelopen dagen al flink in het nieuws... door het aangekondigde vertrek van de gitarist Jaap, de Volendelmse band... die in 2007 doorbrak bij het grote publiek met het album Watermensen... toert momenteel langs de theaters met hun voorstelling Bronnen. En binnenkort verschijnt hun vijfde album Het Beste van 3J's tot zover Hier zijn in hun oude formatie de 3J's. Die jij mijn leven bent. Mijn mensen overbodig alles wat ik nodig heb. Ben jij allerliefste. Dus vraag me niet waarheen. Ik zwerf in mijn gedachten. Ik moest denken aan ons twee. Gewoon de het is een wonder, nog zo bijzonder, die dingen tussen jou en mij Hebben dit en dat en alle woorden wel gehad Zo bijzonder, het grote wonder, liefde die voor altijd blijft In de storm, de zon en alles wat je tegenkomt De koffie loopt beneden, het geluk is hier bij mij. Een taal van halve woorden, die jij alleen begrijpt. Laat alles bij het oude, laat het zo voor altijd zijn. Zo klein.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 What you think En alles wat je tegenkomt, de schreeuwen en de zeur, de dingen in de lucht, de storm en de zon, en alles wat je tegen. Ja, je hoort het. Ze hebben hun eigen fans meegenomen. De drie J's waren dat Arjen mooie accordeon, Martijn van Acht, Banjo en Gitaar, Wilbrand Meisje op de contrabas, Jan Dulles, De Zang, uh, Jaap Kwakman, elektrische gitaar, mandoline en zang. Jaap de Witte, uh, zang en percussie. En Jaap zit nu hier aan tafel. Vroeger had ik hier nog uh, uh, uh, uh, uh, uh, gitaar bij jouw naam uh, geschreven... maar dat is niet meer zo. Daar heb je mee moeten stoppen. Helaas. Ja. Ja. Hoe voelt dat? Uh, dat is uh, behoorlijk wennen. Om niet te zeggen dramatisch. Ja. Maar goed, ik heb er een tijdje aan kunnen wennen en ik ben er inmiddels al overheen. Er zijn overal oplossingen voor gezocht en uh, dat lucht erg op. Aha. Ja. Want, want, hoe, hoe begon dat? Begon je, je kreeg last van je handen Ja, vingers, dat of... het is het proces van jaren. En uh, tien jaar geleden merkte ik voor het eerst dat mijn handen, mijn linkerhand... is het voornaamste probleem, dat die strammer werd. Dat het niet alles meer konde, kon spelen wat ik wilde. Aha. En dat gaat dan gewoon met één dag tegelijk achteruit, zeg maar. Ja. En na tien jaar zitten er een hoop dagen achter terug. En dan uh, is het op een gegeven moment komt er een punt dat je denkt van... moet ik nou gewoon net doen of ik dat allemaal nog kan? Of moet ik dat maar volhouden en verbloemen? En uh, dat had ik al een tijdje gedaan. En toen kwam daar een eind aan dat alles ging protesteren van mijn kruintje tot meteen... Ah. In mijn hand al helemaal, dus het moest stoppen. En dan komt er komt een moment dat je dat tegen je, je, je bandgenoten moet ja, zien. Dat is zo'n beetje rond de kerst uh, gebeurd. Ik had al eerder aangegeven, want zij merkte ook... wat ik heb allerlei behandelingen gehad, ik ben geopereerd aan die hand. En uh, natuurlijk merken zij dat, dat, dat ik dan af en toe wel eens een maand niet kon spelen... vanwege behandeling. Ja. Maar uh, ze wisten niet dat het zo erg was als waar ik mee zat. Mm. Dat ik veel te veel moeite moest doen om op podia... en vooral als het live is, zoals nu bijvoorbeeld voor radio of televisie... Ja. Dan kun je geen fout maken. Op een live podium kun je nog wel eens in de grootheid van de band denken van... oké, okay, dat was niet zo knap, maar... Maar goed, kom maar weer weg. Ja, precies. Ja. En ja. Dat, dat wilde ik niet meer. Nee, nee, dat betekent wel dat je nog steeds bij... je maakt nog steeds deel uit van de band. Je gaat er niet mee stoppen, toch? Nee, ik, nou in ieder geval... Ik, ik blijf ten alle tijde betrokken bij het schrijven van liedjes... en uh, het plaatopnameproces... En uh, de eerste drie maanden hebben we dan theatertour. En daar blijf ik gewoon bij om te zingen. En, want we zingen ook altijd met z'n drieën. En om percussie te spelen. Want voor de gitaar is er gelukkig een goede oplossing gevonden. Martijn van Acht speelt. Uh... Mijn gitaarpartijen, zeg maar. Ja, ja. Uh, bronnen heet die theatertour waarmee jullie uh, druk zijn. Uh, bronnen. Bronnen, ja, zeg ja. ik. Dat okay, is Ja, sorry. Jij dacht ja. dat ik iets anders zei. <laughs> ik verstond je <het>. toch. <laughs> uh, uh, ja, nou weet ik niet meer wat ik vragen wou. Uh, ja, zie je, daar uh, gaat, het gaat over jullie ja, muzikale helden. Dat, de, de bronnen van uh, de, de muzikale, uh, muzikaliteit van de 3 es die, uh, die komen daarin uh, terug. Ja. Wat zijn jullie bronnen? Uh, nou, het staat dus inderdaad, zoals je zegt, voor inspiratiebronnen. Nou, daar kwamen we tot de conclusie dat iedere muzikant eigenlijk, uh, of misschien wel iedere kunstenaar, uh, op een gegeven moment in zijn jeugd, of wanneer dan ook, trouwens, altijd beïnvloed wordt door ja, andere. Het gaat altijd door, natuurlijk. artiesten. Ja. ja, en daar kennen we ook grote voorbeelden van, van mensen die dat toegeven, die, die grote zijn, grote wereldartiesten die fan zijn van die. En dat je soms denkt van oké, okay, ja, dat had inderdaad daarvan kunnen zijn. Aha. En wij hebben op een gegeven moment zoiets gehad van... laten we nou eens laten zien of uh, aan de hand van liedjes aan elkaar uh, breien... zeg maar onze eigen liedjes met liedjes van grote voorbeelden... hoe dicht dat soms bij elkaar in de buurt komt. En dan moet je niet vergissen, het gaat niet om plagiaatdingen, Want wij zijn... <lacht> we uh, houden het in de gaten. Maar noem eens namen, wie, wie, wie zijn jullie bronnen? <lacht> nou, in de tour komen heel veel verschillende mensen voorbij... van U2 tot Radiohead, tot Pink Floyd, tot Van Morrison. En, uh, dat hebben we ook een beetje wel aan het oppervlak gehouden... want wij hebben ook hele obscure... Uh, uh, helden zeg maar, maar om de voorbeelden duidelijk te houden, moesten we gewoon uh, zeggen: maar, ja, dat mensen een liedje wel herkennen: dat je ja. hoort van oké, okay, dat lijkt. Het lijkt in de geest daarop, zeggen. Oké, we gaan dus heel erg luisteren van... herkent u deze melodie? Dat is een beetje het idee tijdens die voorstelling. Ja, herkenningsdingen. De theatervoorstelling Bronnen, onder andere zaterdag 2 februari... in Markant in Ude. dinsdag 5 februari in De Vest in Alkmaar. Het album Het Beste van 3 e's. tot zoverder... verschijnt 25 januari in De Winkels. Dankjewel. Jaap. is Opium. Het is de openingsfilm, ik zei het al, van het Filmfestival Rotterdam. De film De wederopstanding van een klootzak. De buurt van striptekenaar Guido van Driel. Je bewerkt grafische romans. Of je bewerkt één grafische man, een roman om elkaar in Dokkum mm -hmm. tot een speelfilm. De film gaat over Amsterdamse gangsters en ongelezen asielzoekers... die in een Fries dorp terechtkomen. Um, graphic novels, uh, uh, stripalbums, maar dan uh, net een tandje uh, ingewikkelder noem ik het altijd maar. Ja, ja. Die, die, die, die, die, die, die, dat is je, je, je core business, om het zo maar te maken. <t> ja, ja. <grijg> ja, nee, ja. Ja. Ja, Nee, zou je het zelf voor stripalbums noemen? Nee, toch? Wat zeg je? Jij noemt het zelf toch ook geen stripalbums, of wel? Wat ik ben op een gegeven moment uh, wel stelselmatig het uh, graphic novels gaan noemen. Om ook een beetje een, soort, uh, de, de, een, een vraag af te dwingen van uh, wat is dan het verschil. En dan kon ik dan zeggen dat een um, graphic novel net wat meer uh, zeggen, emotionele rijkwijde wil uh, op, oproepen. Weet je. Het, het, is, het wil meer zijn dan alleen een, uh, een avontuurverhaal. Ja. Een avonturenverhaal, maar... ja. Ja, nog een beetje met dezelfde thematiek bezighouden als waar gewoon literatuur zich mee bezighoudt. Ja, maar eh, rijkwijd zei je, maar oh. in, kennelijk was die rijkwijd niet groot, groot genoeg. Want je wilde oh. dit bewerken tot een film. Ja, dat is ook. Je hebt nog nooit een film gemaakt ineens ga je een film maken. Ja, dat is nee. ook een vak. Nou, ik had wel al een keer een documentaire gemaakt, een cameraatje gekocht, meteen een <hums> uh, meneer gevolgd die zich als onderwerp aanbood en uh, is overigens nog steeds op YouTube te zien. U spreekt met Frank Lauver, heet die documentaire... en die is ooit bij waskracht-VPRO uh, uitgezonden. En, uh, nee, maar ik ben echt een hele grote filmliefhebber... en had ook altijd een mening na het zien van films... en soms denk je dan van, nou, ja, volgens mij uh, kan ik dat beter... Of, uh... ja. In ieder geval, daar begint het toch mee. Wat waren je grote voorbeelden? Heel veel. Hm? Heel veel verschillende. Ik hou van een hele... Weet je, van, van, van Fellini tot uh, de, voor David Lynch. Uh, ja. Europese cinema. Uh, Amerikaanse cinema. Want wat in recensies kwam de, die vergelijking met die allitererende twee, titel, twee ja. namen... Tarantino en Tarkovsky, die kwamen steeds ja. terug. Ja, Ach, daar volg je dan vervolgens Ja, overal. dat heb er heel erg over mezelf afgeroepen door dat, uh, <laughs> door dat te roepen tegenover mijn producent. Ik denk, ja, ik moet mezelf een beetje proberen te verkopen, <laughs> ja. het idee. Ja. Laten we naar het verhaal van, van de, de, de opstanding van de klootzak. verhaal van een uh, Amsterdamse crimineel, Ronnie... die uh, ja, ter nou nood een aanslag overleeft tijdens een soort white sensation-achtig feest... Ja. Uh, en, en dan een heel ander mens wordt. Ja, dat was een, uh, een, een thematiek waar ik me al een tijdje in verdiepte. Het, gewoon, het fenomeen van mensen die een bijna-dood-ervaring meemaken. Mensen kunnen op een revolutionaire manier veranderen mm -hmm. in één klap. Heb je dat zelf ook uh, van nabij meegemaakt? Nee. Dat niet? Nee. Of niet ook zelf ooit een bijna doodervaring? Nee, nee. Beslist hey, niet. Ja, had je dat gedacht. Nou, dat zou een mooi verhaal zijn, vind ik dan. Ja, dat had het inderdaad uh, leuker gemaakt ja. op dit moment. Maar het is niet zo. Het is niet zo, nee. nee. Maar, maar wat, wat verandert er met die Ronnie? Wat voor een ander mens wordt hij? Nou, hij wordt in ieder geval um, zeggen, zintuigelijker. Ik denk dat hij ook meer de waarde van het leven beseft. En ook wat meer compassie krijgt met zijn medemens... En dat zijn ja, allemaal dingen die hij uh, in die film een beetje wil voelbaar maken. En ook, toch ook tegelijkertijd wil voorkomen dat hij dat ergens letterlijk zo bewoor, bewoordt als ik dat nu doe. Ja, dan, verwoord. Ja, dan is er ook nog een, een Angolees asielzoeker die in ja. Friesland zit. Die, die ook uh, in ieder geval uh, ja, gevoel heeft voor het bovennatuurlijke. Toch? Je zou het wel denken: er zitten meer van die mensen in die film. Want dat ja. jongetje ook, dat is tenslotte ook, dat is ook een jongetje met, met, met een soort talent. Wat, voor, dat je, wat is, voor jongetje heb je het nu over? Ik heb het over het jongetje wat door, door, door Ronnie uh, uh, mishandeld wordt. En, uh, wat dan ook iets roept wat later bewaarheid wordt in de film. Ja. Dus dat, nou, dat is iets wat me. We zeggen, dit soort soort. Paranormale elementen vind ik altijd wel uh, aantrekkelijk om te gebruiken in mijn ja. verhalen. Ja. Ja. Dat is de, de paranormale kant van de zaak. En aan de andere ja. kant, er zit ook heel veel geweld in die film. Nou, vind ik eigenlijk wel meevallen. Oh. Ja, je hebt het over veel. Het, is, nou, het duurt eigenlijk maar kort. Ja. Maar het is wel heftig. Dat ben ik met je eens. De oude, weet ik weet het niet. Maar... Er ging echt al. een enorm bericht ik, over iets met een stofzuiger. Ja, je kunt denken met een stofzuiger waar we het nu niet over nou, hebben. Okay. Ik, ik, ik, ik, ik verzet me tegen het denkbeeld dat we ons ze zeggen, zitten te... te, te. Laver, zwellig in geweld. Nee, dat, dat we hebben dat ervoor ik... gekozen, we willen iets laten zien... waarin je in één klap duidelijk maakt. Deze man is, uh, dat is geen lievertje. Nee. En, uh, en daar hebben we ook echt iets voor bedacht wat, wat echt niet leuk is. Ja, ja. Maar, uh, daar gaan we, verder, uh, ja. gaan we het niet over hebben. Overzien gesproken, je, cameraman uh, Lennart Hillige zit uh, hier ook aan tafel. Oh. Je, je, je, hebt, uh, nou, je, je hebt er een soort... Ja, ik weet niet, een, een, een soort donker sausje overheen gegooid. Uh, is, is, is dat jouw keuze? Kan ik dat zo zeggen? Guido, is dat, klopt dat? Ja, hoe bedoel je donker? Ja, een beetje magisch, realistisch. Uh, de beelden zijn heel, heel, heel, heel duister ook, heel donker, vond ik het, Lennart. Nou, ja, Heb ik nou een ja. de andere, andere dus film gezien? Heb je wel de goede ja. film gezien? Ja. Het en, ja. Ja, daar was ik al bang voor. Ja, ja. Nee, maar nou, het, ja weet ik niet, misschien een nee, beetje. Nee, het Friese platteland bijvoorbeeld, met heel veel... Ja, ja het, half, het hele einde, ja, einde is heel stern. donker, en, dat en, klopt. Ja. Ja. De, laatste, de laatste acte is al vrij, maar die is ja. ook een soort... Uh, ja, dat is, dat is eigenlijk een, een, een nacht, moet dat zijn. <laughs> oh, okay. ja, dat is het ook meestal. Door. Oh, nee, maar nu snap ik het. Ja. Ja, ik kom iets later binnen, misschien dat het daar niet het is. Nee, nee maar dus wat technisch gezien was dat wel een, een uitdaging. Want we wilden ja. s'nachts dus draaien in het, in het Friese landschap... Ja. waar natuurlijk niks is, wat je ook niet kan aanlichten. Maar ja. waar wil je als kamerman iets kunnen aanlichten... Ja. of lampjes in beeld hoe, zetten. Hoe is, hoe is dat gegaan? Want hij, hij is dan beginnend regisseur. Dat, ja, hij heeft ooit een, een, een, een, iets voor waskracht gemaakt... maar dat is toch wat anders dan een speelfilm. Ik heb daarna dat... nog wel een, een, een, een lolom-o-viola geregisseerd. oké okay. toen hebben wij elkaar ontmoet. Goed, Jullie kennen elkaar mannen. al langer. Is, is Betekent dat jullie uh, makkelijk met elkaar uh, kunnen communiceren? Is, is Guido een goede regisseur voor een cameraman? Ja, denk het wel. In ieder geval alles is al storyboard, Dus je krijgt zo, o, het is allemaal uitgetekend. en Dan, en dan gooi je het toch weer helemaal om. En dan gooien we het weer helemaal om natuurlijk. Ja. Maar ja. dat praat wel maar, maar weet je, want die graphic novel is dan je uitgangspunt. Maar heb je ja. ook duidelijk van dit zijn de, de, de, de beelden die ik wil zien? Die ik voor me zie? Nou, een paar dingen die zijn, kun je geruststellen, die zijn één op één in beeld gebracht. Uh, als je kijkt naar de strip... dan vind je dat letterlijk terug in de, in, de, in de film. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel dingen... die zijn naar mijn idee... eigenlijk nog beter geworden. Omdat uh, Lennart hier zo'n geweldig uh, talent is. Dus uh, die komt met ideeën... waarbij ik denk... nou, meteen doen. Weet je, goed idee. Ja. Jullie communicatie was goed op de ja, set? Ja, zeker. Ik begreep dat je met Jorik van Wageningen... de hoofdrolspeler wat minder goed uit de voeten komt. Wij We hadden wel eens een... een maar ja, weet je, kijk, ik heb in uh, de tijd ook door die monitor zitten kijken. En dan zag ik een uh, man die heel mooi speelt. Dus uh, ik dacht, het uh, enige wat telt, is het eindresultaat. Ja. En het hoeft uh, niet altijd gezellig te zijn op nee, de set. Dus, dat, uh, dat, dat was het ook niet? Lengre? Was het niet gezellig op de set? Nou, we hebben het best Meestal goed wel. uitgebalanceerd, maar als je dan te. Ja te dichtbij kwam. Dan uh, moest een beetje zo eromheen dansen. Ja. Oké, okay, een beetje op eieren lopen dus ja. eigenlijk wel. Ja, af en toe wel. Ja, goed. Nou, dat heeft hem wel een fantastische film opgeleverd. De ja. wederopstanding van de klootzak met Jorik van Wageningen... Juda Goslinga en Jeroen Willems. Die speelt ook nog een rol. Die gaat woensdagavond in première op het Filmfestival Rotterdam. En die is daar enkele keren te zien. En de film gaat in maart in de Nederlandse bioscopen draaien. Dank jullie wel. De virtuele vitrine... ...kunstenaars over hun bijzondere band met dat, dat ene. Deze week Hans Uwink ontwerper. Gewoon omdat het leuk is een keer een modeontwerper in deze rubriek aan het woord te laten. Maar ook omdat we op de Opium-site beginnen met de modemaand En bovendien begint vandaag de Amsterdam Fashion Week. En die is volgens Hans Uwink heel belangrijk. De Fashion Week in Amsterdam is voor de mode in Nederland belangrijk. Um... Meer omdat het even de aandacht vestigt dan de publiciteit per ontwerper. We zijn ons allemaal door de Modeweek bewust van... oh ja, mode, dat kunnen we ook goed in hier in Nederland. Ubbink heeft een goed oog voor wat mooi en lelijk is. En ondanks het feit dat we de afgelopen 15 jaar modebewuster zijn geworden in Nederland... is er nog een hoop lelijks. Oh, er zijn zoveel dingen die niet heel erg smaakvol zijn. Um, ik vind het erg als mensen zichzelf zo verhullen... dat je niet meer ziet wat voor mens je voor je hebt... Ik vind het erg als mensen zich te weinig verhullen... waarbij je wel ziet wat voor iemand je voor je hebt. En uh, ik denk dat je um, door je goede kleding laat zien... dat je respect hebt voor jezelf en respect voor je omgeving... en dat is het allerbelangrijkste. Voor de virtuele vitrine nu is het niet een klein voorwerp. Nee, Hans Ubbing kiest een heel gebouw. Voor de virtuele vitrine wil ik graag... een 100 jaar oude industriële hal aandragen. Dat is waar wij sinds september ons uh, bureau houden... En het is echt een fantastisch gebouw. Er is weinig aan verbouwd. Alles is nog origineel, behalve de elektra, data, vloer, verwarming. Maar die hebben we allemaal weggewerkt. Dus je ziet eigenlijk weinig van het nieuwe. En je ziet vooral het 100 jaar oude. En alle materialen zijn eerlijk, zijn functioneel... Uh, destijds was er natuurlijk weinig uh, opsmuk. Uh, hier werden uh, grote locomotieven en treincellen gemonteerd. Het uh, zijn allemaal grote met metalen, stalen kolommen van 10 meter hoog. Met een dak wat dan nog eens 6 meter omhoog gaat. En een lichtstraat over de hele lengte van het pand. En in de buitenwand, aan de zuidkant, hebben wij acht hele grote ramen. Raampartijen zoals je ziet in kerken en kathedralen. En daar heeft dat ook iets van weg. Het is eigenlijk een soort industriële kathedraal. En daar voelen wij ons meteen thuis. Uh, 10-12 jaar geleden, toen het nog niet te huur stond... zijn we hier al langs geweest. Daar hadden we een bedrijfje van drie en toen was het iets te fors voor ons. En een jaar geleden zeiden we... Nou, ik ga daar toch een keer kijken en zo, nou, binnen een jaar zitten we erin... hebben we gerenoveerd. Het is een bijzondere hal, het is ook een eh, rijksmonument. En eh, ik wil het daarom voordragen voor de virtuele vitrine. Het zijn allemaal wel mooie woorden en ik kan het wel mooi omschrijven... en mooier maken dan het is. Maar als je wilt zien... Hoe eerlijk het gebouw gebouwd is. Hoe je de leidingen ziet lopen. Hoe de constructie in elkaar zit. Kijk dan even op opium.avro.nl Precies. En op Facebook. En op uh, YouTube als u zoekt onder Hans bij de Avro. Overigens uh, begint die Amsterdam Fashion Week vandaag met het Fashion Weekend. Verspreid over het weekend worden meer dan 60 publieks toegankelijke mode georganiseerd. En een heel ander mode morgen in Den Haag. Op het Boekids Festival voor Kinderen. Daar kun je kleren maken van afvalmateriaal. Straks de filmtips uh, met Dana Lins en uh, Johan Rudolf de Lorm van Singer over een bijzondere tentoonstelling daar en de cultuurtips. Maar eerst het nieuws van half 4 met Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse Zorgautoriteit gaat met artsen en ziekenhuizen praten over torenhoge rekeningen voor eenvoudige ingrepen. Zo stuurde een KNO-arts van het ziekenhuis in Terneuzen een rekening van meer dan 1000 euro voor het weghalen van oorsmeer. De Zorgautoriteit gaat ook praten met verzekeraars en brancheorganisaties. Frankrijk stuurt mogelijk meer militairen naar Mali... dan de 2500 die tot nu toe zijn genoemd. Aan hoeveel extra militairen wordt gedacht... wil minister van Defensie Le Drian niet zeggen. Hij zei dat inmiddels 2000 Fransen in de voormalige kolonie zijn. De militairen vechten samen met het leger van Mali... tegen islamitische rebellen. En de NS stelt de Italiaanse fabrikant van de Vira aansprakelijk voor de problemen met de trein. De vira tussen Amsterdam en Brussel gaat pas weer rijden... als alle problemen zijn opgelost... En nog niet geleverde treinen worden voorlopig niet afgenomen. De reizigersorganisatie Rover wil dat de Thalys wordt opengesteld voor Vira-reizigers. De Thalys rijdt over hetzelfde traject en rijdt volgens Rover gewoon op tijd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Opium. Ja, Opium vanuit Carré. Met nog drie gasten aan tafel. Uh, jan Rudolf de Lorm van het Singenmuseum. Zo dadelijk met, ga ik met hem praten over een bijzondere tentoonstelling. Collectie. De Heus Zomer is daar te zien. Uh, Guido van Driel heeft een film gemaakt. Uh, daar hebben we het net over gehad. Maar dat heeft u misschien gemist. De Wederopstanding van een Klootzak heet die. Openingsfilm in Rotterdam. En Dana Linsen, daar bespreek ik zo de films mee. Uh, heb jij ook nog een cultuurtip toevallig uh, Dana? Iets Als ik nou nog gelezen? tijd overhoud tussen het afmaken van de filmkrant en woensdag. Naar Rotterdam gaan ja. om Guido's film te zien, ga ik morgen naar de Splendor Parade in het Compagnie Theater. Splendor is een geweldig initiatief van allemaal muzikanten in Amsterdam. Uh, wereldmuziek, jazz, klassiek, die een eigen gebouw willen krijgen. En tot die tijd treden ze overal op. Dus volgens mij een prachtige staalkaart ga ik luisteren als ik tijd over heb. In het Compagnie Anders moeten anderen gaan. Ja, nou, anderen moeten maar gaan dan dit dat jij te druk hebt. Uh, Jan Rudolf de Lorm, een, een tip? Ja, Angels in America. Het toneelgroep uh, Amsterdam uh -huh. komt opnieuw uh, uh, op de bühne. Vijf uur lang uh, epels over de AIDS-epidemie in, uh, in Amerika in uh, begin jaren 80. En dat moet ik, ik heb nog niet gezien, dus nee. ik wil er absoluut naartoe. Ja, staat bij ook op mijn lijstje nog steeds. 16, 17 februari zie ik in de Rotterdamse Schouwburg. Daarna van 21 februari tot en met 3 maart in de Stad Schouwburg in Amsterdam. Dan uh, Guido van der Riel, jij een tip? Um, ik ben de laatste tijd heel erg gecharmeerd geraakt... van uh, de muziek van uh, Jacco Gardner. Uh -huh. hij, was, hij was trouwens net als ik uh, uh, verkozen in de Volkskrant... onlangs tot uh, groot talent voor, ja. voor dit jaar. En dan op het gebied van muziek. En uh, hij was, eerder al, uh, was er eerder <lacht> al door, op om geattendeerd door mijn uh, uitgever Hans Jouwstra. Omdat hij precies weet waar ik van hou. En ik hou heel erg... Wat soort muziek uh, yeah. wat Jaco maakt. Ja, hij klinkt... Sid barrett vroeger vroege hij... Pink Floyd-style. Hij, uh, hij klinkt zo, om even een idee te krijgen: Clio de Heer, single. Het heeft het geloof ik de jaren 60 signature uh, Boys. Eind ja, ja, ja, jaren 60 mooi, stijl. Ja, met, ja, met, ja. Met, met, met een melotron ja, en, ja, uh, ja. En, en een beetje klaar voor cymbal, uh, klanken erbij. Ik, ja. ik ben uh, echt heel dol op dit soort uh, ja. heel mooi. melodieën. Jacco Gardner. Nederlands, clear the air. Yeah. Uh, dan heb ik, het ook, ik heb ook nog even een tip. Cornel Jansen danst, die, uh, die groep uit ja, Rotterdam, die staat hier in Carré. Uh, met de voorstelling how long is now? En ik mag twee keer twee kaartjes voor de voorstelling van morgenmiddag twee uur weggeven. Moet u even antwoord geven op deze zeer eenvoudige vraag. Hoe lang bestaat Cornel Jansen danst al? Stuur uw oplossing naar opium.carré.nl. En die eerste twee uh, goede oplossingen die mogen morgen naar die voorstelling om twee uur hier in de grote zaal van Carré. Oké. Okay.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 De recensie. En zo geestig met veel seks. Deze week film. Met uh, Dana Linse woensdag, de begin van het 42e internationaal filmfestival in Rotterdam. Um, ja, veel Nederlandse films. We hadden het al over de film van Guido. Maar er, is, er zijn meer Nederlandse films, toch? Het is ongelooflijk. En nou heb ik Guido's film niet gezien, maar wel een aantal van die andere films. En volgens mij zijn ze... Allemaal goed en bijzonder. Dus uh -huh. er is iets heel uh, moois aan de hand. En ik hoop niet dat dat een soort van uh, laatste stuiptrekking... van een stervende filmindustrie is. Maar een, uh, een bewijs dat Nederland uh, ja, eindelijk ja, uh, zijn ja. plek gaat veroveren. Ja, de 31ste is er een, een filmtop, toch? Met politiek en met filmmakers over... Uh, of er hoe, nu eindelijk, naar goed Belgisch shelter, voorbeeld... hier ook een ja. belastingmaatregel moet komen. Ga ja. Ja, je er een naar die, naar die top of... Ik ben niet uit. Ik ben niet het is een geheim genootschap met Sanfu Malta en Paul van Hoeven erin. En die gaan praten met de politiek. En volgens mij gaan ze dat heel goed doen. En uh, ik weet niet, ze moeten gewoon washandjes meenemen om die ogen schoon te wassen en dan komt het wel goed. Van die politici doen? Ja. Oké, okay, goed. Nou, wel, uh, welke film wil je als eerste bespreken? Nou ja, misschien moeten we het heel even hebben over die andere openingsfilm van het filmfestival Rotterdam, The Master mm. van uh, Paul Thomas Anderson. Mm -hmm. uh, want uh. die gaat ook aansluitend aan het festival meteen uit in de bioscopen. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen als ik het over die film heb. Volgens mij is het het beste om het alleen maar te hebben over de twee uh, acteurs. Philip Seymour Hoffman en Joachim Phoenix, die spelen, de titel zegt het al, een meester-leerling verhouding. En natuurlijk um, is er één duidelijk, de master, want mm. die leidt ook een soort uh, geheimzinnige zelfhelpsecte. Maar de rollen verwisselen steeds. En wat Eigenlijk het fenomenale van die film is, is dat het gewoon dat is. Twee acteurs, een soort perverse liefdesrelatie bijna... Tussen, tussen twee mensen die van elkaar afhankelijk zijn... die niet zonder elkaar kunnen functioneren... maar zoals het gaat in dit soort relaties aantrekken en afstoten. Uh -huh. En dat is dan ook nog eens een keer door Paul Thomas Anderson... heel radicaal op 70 millimeter opgenomen... waardoor je elke en elk rood, viezig vlekje in hun gezicht goed ja. kunt zien. Valt die tegenop de sminken, begrijp ik. Nou, nee, dat is niet ja. meer nodig. Want je, je kruipt gewoon in de, in de zweetdruppels of in de baardhaartjes... Ja. En dat maakt dat, dat machtspel heel erg eng en aangrijpend om te zien. En het gaat natuurlijk ook over je eigen verlangen naar charismatische mensen... die de waarheid in pacht hebben. En dat uh, kaatst terug in je gezicht. Ja, geïnspireerd of uh, leg, legt lijnen met de Scientology-kering? Ja, begrijpen? en daar is natuurlijk iedereen dol op om dat nu uit te pluizen. Ik denk dat het niet zo heel erg belangrijk is. Hij, Paul Thomas Enerson heeft duizenden bladzijden materiaal gelezen. Hm. En ik denk dat... je vast voor mensen die er heel veel van weten, parallellen te trekken zijn. Maar eigenlijk gaat het meer al... Het is een soort schaduwbiografie. Het gaat over al die, uh, al die charismatische okay. leiders. En we kenmen natuurlijk Paul Thomas Anderson van de Magnolia bijvoorbeeld. Magnolia, uh, There Frije Will Be film. Blood, ja. Boogie Nights. Ja, Guido zit te knikken. Heb je hebt een fan van, uh, van ja, de man? zeker. Ja, ja. heel ja. goed. Ja. Ja. Goed, voor volg... Volgens... mij ook van Punch Drink Love, toch? Ja, en gek genoeg die, wordt vaak die niet film... Genoemd. Ja, die, die heeft film. er eigenlijk veel mee te maken. Want er zitten ja. ook van die geweldsuitbarstingen in, ja. net zoals in deze film. Oké, okay. The Master was dat, de andere openingsfilm van Rotterdam. Een Collega van Guido dus eigenlijk. Eh, dan een No, Chileense film van Pablo Larraín met uh, García Bernal. Dat vind ik ook een van de hoogtepunten van het Filmfestival Rotterdam. Die gaat iets later in première. Het is een Chileense film... Over het uh, referendum wat in 1988 een einde heeft gemaakt aan het uh, bewind van Pinochet. En Guy Garcia Bernal speelt, een soort skateboardende reclameman. Die uh, met geen middelen en uh, om half twee s'nachts op televisie in een half uurtje toch de uiteindelijk, wat is het 55.7 procent van de bevolking moet overhalen. Weet om, uh, om die dictator weg te stemmen. En. Dat is heel goed gefilmd, oud, Youmatic materiaal, waardoor het er even. Goh, ja, de voorloper van <laughs> ja, video. Dat is net zoals een cassette, uh... precies, een cassettewandje. <laughs> um, maar, dat, dat dat, maar zie je dat aan het beeld? Dat zie je aan het beeld, want je hebt het gevoel dat je naar oude televisiebeelden ja, ja. uit de jaren tachtig zit te kijken. En wat daar dan weer zo leuk aan is, omdat het natuurlijk voortdurend ook speelt met reclame en, en, en, en echte, als soort van, of nagemaakte archiefbeelden. Je gaat dus heel erg geloven dat het echt zo is gegaan. En dat is natuurlijk ook weer de boodschap van de film... dat de reclame je alles kan doen geloven. Ja, no, die gaat uh, na Rotterdam... die gaat ook draaien vanaf 31 januari in de bioscoop. En dan hebben we, ja, dat is een film met een heel verhaal... Zero Dark Thirty van uh, Catherine Bigelow... En dat is een beetje de discussiefilm van de maand. Uh, de film over de jacht op uh, Osama Bin Laden. Mm -hmm. uh, tien jaar durende chaotische speurtocht over de wereld. In Amerika uh, is men boos, omdat er martelingen in te zien zijn. Ik denk dat is naïef, want we weten allemaal dat er uh, in dit soort omstandigheden gemarteld wordt. Men is boos omdat die martelingen niet veroordeeld worden. Waarop Catherine Bigelow heeft gezegd: ja, maar iets laten zien wil nog niet zeggen dat je dat net, je erachter staat, uh, dat je erachter staat mm -hmm. of dat je het toejuicht. De film is wel ingewikkeld, want hij geeft ook allerlei inkijkjes die semi-realistisch aandoen. Er is ook uh, gesproken met bronnen binnen de regering, binnen die CIA, die dan nu ook weer boos zijn. Dus het ja. is een film die met heel veel boosheid omgeven is. Ja. En tegelijkertijd krijg je wel een goed idee van hoe saai eigenlijk dat spionnen- of CIA-werk is... en hoe, uh, hoe maniakaal mensen ook gedreven kunnen zijn... om dan uiteindelijk zo'n uh, zo doel te bereiken... wat heel belangrijk is geweest in onze moderne geschiedenis. Ja, laten we even een, een trailer van de film dat, dat, op de radio. Dat is altijd iets bijzonders, maar we gaan even luisteren... een klein stukje naar het, zeg maar, het reclamefilmpje voor deze film. We spending billions of dollars. We are still no closer to defeating our enemy. De hele wereld kan winnen Ik targets. Waar was de laatste keer je Volgens mij zit de marteling ook in de trailer, of? Uh... Nou ja, je oren worden in ieder geval wel geteisterd. <laughs> maar er zitten wel cruciale dingen in. I want targets. Ze willen gewoon doelen hebben om, om uit te schakelen en tegelijkertijd dat gevoel van dat ze steeds falen... en dat ze iedereen maar moeten geloven... Um, en op, op sporen worden gezet die soms niets opleveren... dat maakt je ook wel uh, als kijker enigszins gefrustreerd. Dus ik weet niet, ik vind hem of geniaal of helemaal niets. En ik, uh, ik ja, je er zwab nog er uit. nog een beetje heen en weer. Maar dat vind ik wel een goed teken als een film dat uh, bij dat je losmaakt. weet uh, op te roepen. Ja, ja, dus ja. daarom een aanrader. Ja. Jan Rudolf Lorm, uh, een aanrader deze? Zero Dark Thirty? Of... Nou ja, je moet het zien, denk ik. Dus, het is in ieder geval het het hele, aan. hele wijze woorden, ja. Ja, ja. Je moet het zien. Zien geloof. Cine, nou, dat weet ik natuurlijk niet. <laughs> nou ja, dat weet je dus niet, want het is een soort geheim, geheim verhaal van de CIA. Dus ja. je weet nou, niet wat je ik, ziet het, en wat het, je moet mij geloven. Wel aan. Gero van der Riel, uh, vind jij dit soort films interessant? Ik denk dat ik zulke films wel leuk vind in de bioscoop. Hmm. Vervel, vervel me niet bij. Het zijn, ik weet niet, misschien, het zijn misschien niet van die films die ik, die ik keer op keer wil zien. Nee, nee. Weet je, een film als Kloets of Old Presidents Man, dat kan ik echt ieder jaar weer opnieuw zien. Deze vraag ik me af. Ja, maar ik moet ja, wat meneer zegt, meneer zeggen, klopt. Ja. Sarah Dust die genomineerd voor, voor, voor een Oscar, ook daarna? Is, is het een kans, hebben denk je? Nou, het is in ieder geval heel politiek omstreden. Maar goed, Catherine Bigelow heeft met een vergelijkbaar omstreden film. Um... De Hurt Locker natuurlijk ja. ook uh, als Acht. eerste vrouw een Oscar gewonnen voor beste regie. Ja, ja. Um, dus wie weet, het is niet gewoon een politiek statement. Oké, okay, we wachten dat ook dan maar weer af. Zero Dark Thirty vanaf donderdag te zien in diverse bioscopen in het land. Daarna Linse, dank je wel en graag tot de volgende keer. En heel veel plezier op het filmfestival in Rotterdam. Gaan we mee naar de live muziek, de A's met een klassieker Liefde van Later. Als liefde zoveel jaar kan duren Dan moet het echt wel liefde zijn Ondanks de vele killeruren De domme fouten en de pijn Heel deze kamer om ons heen Waar ons bed steeds heeft gestaan Draagt sporen van een fel verleden Die wilde hartstocht leidt nu heen Die zoete razernij vergaan De wapens waar we toen mee streden Ik hou van jou Met heel mijn hart en ziel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 De zouten oorlog van het min. O, oh, mon amour. Mon doux, mon tendre, merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais. Je t'aime. Lief te verlaten door letois Waar waren dat. Veevoer en eh, moderne kunst, eh, dat zijn eh, drie begrippen die eh, mijlenver uit elkaar lijken te liggen. Maar niet voor de familie De Heus-Zomer. Deze fabrikanten van Veevoer hebben sinds 1989 een imposante kunstcollectie verzameld. En vanaf donderdag is een selectie daaruit voor het eerst te zien in een Nederlands museum. Singelare heeft de eer, de directeur daarvan, Jan Rudolf de Lorm, die zit hier aan tafel... Uh, ja, het Nederlandse deel van de collectie betekent dat het dus ook een buitenlands deel is. Veronderstel ik dan maar? Ja, het is een, een, een zeer omvangrijke verzameling, nog nooit getoond. Uh, de kern uh, en start is uh, de Nederlandse kunst. Maar ze zijn op een gegeven moment verder gegaan toen ze dat zeg maar, hadden gezien, wilden ze over de landsgrenzen heen, Duitsland en vervolgens zelfs tot in Azië, China, Japan. Met een, met een uh, nadruk op China, waar ze ook zaken doen. Uh, de tentoonstelling uh, over met de Nederlandse kunst komt in Singer. Mm -hmm. Daarna komt er nog een tentoonstelling in, uh, in Friesland, in Belvédère, in Heerenveen... met als thema Natuur. En volgend jaar in Boijmans, en daar komt het Chinese deel aan bod. Ja, het, het, is mooi. het zijn mensen die, die niet met kunst zijn opgegroeid... maar op een gegeven moment de kunst ontdekt hebben. Hoe is dat zo gekomen? Ja, het is, een, het is echt een waanzinnig leuk verhaal. We willen in de tentoonstelling ook echt... Zeg maar het verhaal van deze mensen vertellen. Een echtpaar is het, hè? Ja, van het echtpaar uh, Henk en Victoria de Heus, zomer. Die hebben in 1989, waren ze bij de uh, heropening... of heropening, bij de openstelling van het nieuwe uh, hoofdkantoor van ABN Amro. Mm -hmm. ABN Amro heeft een grote kunstcollectie. Daar gingen ze toevallig naartoe. Het zijn niet zulke uitgaanders. En daar werden ze als het ware door de bliksem getroffen... toen ze daar uh, werken zagen die ze nog nooit hadden gezien. En om het even af te maken, ze waren net bezig een nieuw huis te bouwen. En uh, dat huis daar met witte muren. <laughs> ja, moest en daar niet. zochten ze kunst voor, <laughs> dat, dat paste precies. Ja, maar... Maar dat eerst, de eerste twee kunstwerken, dit las ik in, in een vrij artikel van Hans en Hartogjager in de catalogus: de eerste twee kunstwerken die. Dat waren eigenlijk de, de kunstwerken die in dat huis hadden gehangen... Ja. voordat zij er woonden. Dat ja. hadden ze, die hadden ze teruggekocht van de antikeer, toch? Ja, dat waren 17e-eeuwse werken. Nou, ja. Ze hadden inderdaad weinig verstand van. Dus die, was, die boedel was, was verkocht. Toen hebben ze, zijn ze de, dat werk achterna gegaan... en hebben het voor veel te veel geld teruggekocht, een paar werken hebben toen gevraagd aan een hoogsteder, die we wel kennen... de Haagse kunsthandelaar, uh, om het eens te komen bekijken. En die zei, daar heb je veel te veel voor betaald. Uh, moet je niet meer doen. Je moet een deskundige in de arm, een in de arm nemen. En vervolgens zagen ze bij de, bij de ABN AMRO hedendaagse kunst. En daar vielen ze als een blok voor. En toen zijn ze gaan verzamelen, uiteindelijk met een expert van de ABN AMRO... Hm. Deborah Wolf, de, ja. de hoofd van de kunstcollecties daar... En daar hebben ze als een soort militaire operatie... jarenlang de kunstmarkten afgeschuimd... Ja. en een grote verzameling opgezet. Ja, en dat was ook nodig, want voor die tijd... voordat zij uh, dat deskundige advies kregen... er uh, staat dat een heel fraai citaat dat ik toch even voor wil lezen... Uh, dan dat vertelt Henk dan... We begonnen meteen te kopen. Veel dat eerste half jaar hebben we zeker 30 werk aangeschaft... vlak achter elkaar. Alles wat we maar een beetje mooi vonden. Het kon, on, kon ook zomaar gebeuren dat we op het atelier van de schilder waren. We niet konden kiezen en zeiden... Ach, doen ze maar alle vier kippen zonder kop waren we. Prachtig. Het zijn ontzettend leuke mensen. Ze zijn aan de ene kant zijn ze hyperprofessioneel. Ze hebben een heel groot bedrijf opgezet. En aan de andere kant hebben ze ook een soort naïeve openheid. En, en ze stonden dus totaal open voor, voor, voor die nieuwe wereld... Mm -hmm. die ze eigenlijk niet kenden. Ja. En op een gegeven moment realiseerden ze zich... ho, ho, wacht even. Dit, zo kan het niet verder. We moeten, we moeten het gaan, uh, nou ja, gaan organiseren met iemand die die wereld kent... Ja. en ons zeg maar, kan begeleiden daarin. Ja. En dat hebben ze gedaan. De, de criteria die ze hanteren bij het uh, kiezen, is dat alleen maar van... we vinden het mooi of, of niet? Of zijn er andere criteria die ook uh, gelden? Nou, ik kijk, ze, ze zeggen... ze zitten hier niet, um, dus ik moet een beetje voor hen spreken. Ja. Maar zij zeggen, uh, wij, wij verzamelen recht uit het hart. Ze, en het bijzondere is dat zij, in tegenstelling tot de meeste verzamelaars die we kennen... dat ze echt met z'n tweetjes kiezen ze. Dus ze gaan altijd met z'n tweeën op pad... Ze zijn ook heel leuk met elkaar. Ze zijn heel verschillend. Aha. En ze kiezen echt puur vanuit hun gevoel. Maar daarbij moet ik wel even zeggen dat ze met Deborah Wolf... wel iemand uh, in de arm hadden genomen die een beetje de wereld kent. Dus die heeft ze wel begeleid naar kunstenaars die ertoe doen. Bijvoorbeeld? Nou, um, ik noem er een paar. Uh, Constant. René Daniels, Rieneke Dijkstra, de fotograaf. Uh, Marlene Duma. Fernhout, Daan van Golden, Robert Zandvliet. De, de ja. generatie van nu. Ja. Dus zeg maar met elkaar een, een panorama van de Nederlandse kunst van, vanaf de oorlog tot vandaag. Met de belangrijkste, echt, een overzicht ja. van de belangrijkste ja. Ja. kunstenaars. Maar u noemt dan Rieneke Dijkstra. Er was wel iets een, een dingetje met Rieneke Dijkstra. Want die wilde mevrouw eigenlijk liever niet in de collectie hebben, toch? Nou, ze wil eigenlijk ook niet dat ik daarover praat. <laughs> nee, dat is wel <laughs> grappig. Um, maar Henk en Victoria toch? zijn pas de laatste jaren ook met fotografie bezig. En um, daarbij uh, nou ja, zijn ze ook natuurlijk bij Rineke Dijkstra terechtgekomen. Die, uh, die natuurlijk een grote ja. naam heeft opgebouwd in Amerika. Uh, net heeft geëxposeerd. In het MoMA inderdaad. In, in het MoMA. En, ja. en Henk wilde een, een, een foto kopen die, die het omslag siert van de katharis van het MoMA... En Victoria vond dat eigenlijk maar een beetje een ordinair meisje... dat daar op de, op de foto gezet was. Ja. En die wou ze eigenlijk liever niet in haar huis. Maar ze hebben hem toch aangekocht... Voor deze ene keer. En die, die is ook te zien in zingen. Ja, want, want ook uh, bijvoorbeeld. Een uh, portret van Naomi Campbell. van Marlène Dumas. Dat, dat, wil, dat was iets mee. Dat wilden ze ook niet hebben, geloof ik. Nou, dat zouden ze wel hebben. Oh, wel. Ja, het, het, um, het bijzondere is. we hebben een, een complete zaal uh, in, in kunnen richten. met Marlene Dumas. Ze hebben een paar kunstenaars. waarvan ze zeg maar uh, meer werk kopen. die ze volgen in een ontwikkeling. Marlène Dumas is daar één van. En als. Uh, uh, een van de beroemde werken van Marlene Dumas. Uh, is Naomi Campbell, portret van Naomi Campbell, hè, de, de, de, het fotomodel. Maar voor Victoria de Heus, het zijn, het zijn zeer gelovige mensen... is dat Naomi uit het Oude Testament. Dus uh, hè, kunst is een spiegel van de ziel. Dus voor, voor haar heeft, heeft dat schilderij een religieuze betekenis. Ja. Zie je ook nog op andere manieren de, de religie terugkomen? Is dat nog een drijfveer waar die hun keuze ook beïnvloedt, bijvoorbeeld? Zeker, maar even niet op het onderwerp, want dat is zo, zo makkelijk. Aha. Maar ik denk meer dat het, dat het feit dat zij um, een, een collectie bijeen hebben gebracht... met een lange afdrong, zeg maar poëtische... Uh, intieme werken, met, met, met gelaagde werken, geen makkelijke, snelle werken... betekent dat zij echt een gevoel hebben voor inhoud en voor bezieling. Nou, en dat heeft vast te maken met het feit dat ze een ja, hele leven... Met, met religie bezig zijn geweest. Ja, ja. En de kerken lopen leeg, maar de musea stromen vol, zou ik maar zeggen. De artspa. Ja. Dat, dat, uh, dat aspect. Kunst als een nieuwe religie. Ja, ja mooi. Misschien. In 2007 werden, nog even hoor, iets anders. Werden uit de tuin van Singer werden beelden gestolen, deels ook teruggevonden uiteindelijk. Hoe heeft u ze kunnen verzekeren dat hun collectie in goede handen is in uw museum? Nou, dat was eigenlijk helemaal niet nodig. We zijn een, een goed geoutilleerd professioneel museum, waar de, zeker na de, na de, de, de roof van, van de Denker. Van, ja. Van Rodin is die, uh, is die nog een keer um, um, up-to-date gemaakt, nog ja. beter dan die was. En de, nou ja, het, dat is in orde, de zinger. Ja. Dus dat was eigenlijk helemaal geen punt. Ik, ik, ik begrijp de vraag naar wat er in de kunst al is gebeurd. Maar het kan altijd gebeuren. Maar uh, het is zo goed als mogelijk. Goed, fijn. De collectie De Heus Zomer vanaf aanstaande donderdag tot en met 20 mei. Te zien in, uh, in het Zingelaar. En later dit jaar zijn er dus tentoonstellingen met werk uit de collectie De Huis Zomer in het Museum Belvedere in Herenveen. En volgend jaar Boymans van Beuningen in Rotterdam. Jan Rudolf de Lorm, hartelijk dank. En Dankjewel. we gaan op de valreep van dit uh, laatste uh, uh, van dit uur, dus nog net voor het nieuws van vier uur, nog een keer luisteren naar de drie Hier is bij Hoog en Laag. Wereldwijze, toch onozo. Ouder, grijzer en geen flauw benul van wat het leven brengt. omdat ik een leven ben. Men... Yourself, my man You'll never be What is in your heart Weep, little lion, man You're not as brave As you were at the start Rake yourself And rate yourself And take all the courage You have left and Waste it all And fix it all The problems that you made In your own head. Cause it was not Your fault but mine And it was your heart's on the line I really fucked it up this time Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? <laughs> Tremble for yourself, my man You know that you have seen this all before Tremble, little lion, man You never settle any of your score Your grace is wasted in your face. Your father stands alone among the rest. Now learn from your mother Or else spend your days biting your own neck Cause it was not your fault but mine And it was your heart's on the line I really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 I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? De drieën steden nog even een mopie van uh, Mavond en Sans... op de uh, valreep van uh, dit uur van uh, Opium. Uh, Hele hartelijk uh, bedankt. Um, ik heb nog even een oproep. Als u altijd al schrijver willen worden, dan is dit uw kans. De Boekenweek die komt eraan. En, uh, dus is het weer tijd voor de opiumverhalenwedstrijd. Schrijf een verhaal in maximaal 500 woorden. Met als thema zwarte bladzijde, gouden randjes. Een vakkundige jury met de Afland Korsië, Nelke Noordervliet en Arthur japijn beoordeelt de verhalen. Stuur je verhaal voor 18 februari naar opiumverhalenwedstrijd.afro.nl En wie weet lees je jouw verhaal terug in een grote ochtendkrant. En mag je je op het boekenbal mengen onder je toekomstige collega's. Dus opiumverhalenwedstrijd at afro.nl. 500 woorden. Goed, tot zover dit uur. Straks praat ik met Rory de Groot. Hij is ex-voetballer, tegenwoordig theatermaker... maakte de voorstellingen hand in hand. En we bellen met Wouter Hamel en in de 80 seconden... Edzard Udo de Haas. Tot straks. Opium. Afro. Yes or no? Did you ever take banned substances... to enhance your cycling performance? Yes. Oh, oh, oh hij gaat er doorheen. Oh, mijn god. Yes or no?